Case groot met het nos Journaal. Motorclub Bandi oordeelde vandaag dat de club verboden moet worden. De rechter stelde dat de bandidos zich richten op het plegen en ondersteunen van geweld. De ministers Dekker en Grapperhaus zijn tevreden. Volgens Dekker ondermijnen dergelijke clubs de rechtsorde. En Grapperhaus zegt dat ook andere motorclubs zullen worden aangepakt. De rechtszaak tegen de man die de ruiten insloeg van een Joods restaurant in Amsterdam is uitgesteld totdat hij psychiatrisch is onderzocht. De verdachte blijft op vrije voeten, hoewel de reclassering zegt zich zorgen te maken over zijn geestelijke gezondheid en denkt dat er gevaar is voor herhaling. De rechtbank heeft wel voorwaarden gesteld aan zijn vrijlating. Eigenaren van grond waarop drugsafval is gedumpt hoeven de kosten voor het opruimen niet te betalen als ze onschuldig zijn. Dat valt af te leiden uit een vonnis van de rechtbank Den Bosch. Drie eigenaren van een weiland in Nune waren naar de rechter gestapt omdat de gemeente 26.000 euro eiste voor het opruimen van hun terrein. De rechter vond dat niet redelijk omdat het drugsafval in het algemeen belang werd opgeruimd. In Roemenië is een bende hackers aangehouden die ook in Nederland actief was. Ze chanteerden computergebruikers door hun bestanden te gijzelen. Pas als er losgeld was betaald, werd de computer vrijgegeven. De hackers verstuurden in Nederland vooral nepmails van KPN waar een virus in zat. 200 mensen deden aangifte. Deskundigen zeggen in één Vandaag dat de kerstmarkt in de Valkenburgse grotten dicht moet. Het brandgevaar zou te groot zijn. Er worden meer mensen toegelaten dan de brandweer veilig vindt. Experts vinden de lage, smalle grotten sowieso onveilig, ook bij minder bezoekers. Ze noemen de situatie levensgevaarlijk en pleiten voor sluiting van de kerstmarkt in Valkenburg. Het weer, lokaal mist, die zich vanavond verder kan uitbreiden. Vannacht koelt het af tot ongeveer 7 graden. Morgen is het ook grijs en in het zuiden gaat het mogelijk nog harder regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits verloopt wat minder druk dan anders. Er is wel veel verdraging bij Utrecht door een paar ongelukken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Maarsen 20 minuten op onthoudt. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht een half uur. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Knoop Ketelplein en Knoop Prins Klausplein 20 minuten. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidsendam en Dam en Knoop Ketelplein 20 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Knoopert Lunetten en De Meren drie kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Maar ook al lange vierde op de A12 Utrecht, van Arnhem naar Utrecht tussen Knoopert Lunetten en Knoopert Oude Rijn, een uur vertraging. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Pinsel-Aksander en Knoopert Ridderkerk, een kwartier. A20 ook van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Knoopert de Bresseplein, een kwartier. En 44 44 daarna richting Wassenaar, een kwartier vertraging.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 Let your heart be light Next year all oh, our troubles Will be out of sight Have yourself a merry little Christmas Make the yuletide Next year. Oh.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 met kerst ben ik alleen Nee, nooit had ik gedacht Dat ik dit nog eens mee zou maken Waar tijd is verkeerd Je weet, ik ben niet hard En zeker niet van steen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 You really believe that that's what you need to solve all the mysteries yeah I You'll never smile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 En wens je fijne dagen -F -M. geef mij eentje handen kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.